De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Welkom terug luisteraars bij het tweede uur van De Krochten, vanavond met Paul Solleveld. In het eerste uur zijn we vooral ingegaan op de muziek van Paul en in het tweede uur gaan we dieper in op zijn werk voor Bumer Stemra en NVP, En natuurlijk ook op het auteursrecht. Maar eerst even een korte geschiedenis-samenvatting over auteursrecht. Maar daarna natuurlijk meteen weer door naar muziek. En wel P.S. Project met Bring Me Home. Auteursrecht is, is de basis van zeg maar, het hele creatieve proces. De auteurswet die we nu kennen, zeg maar, die stamt uit 1912. De Buur en is in 1913 opgericht. Uh, Componisten en tekstdichters was het allemaal geregeld vanaf oh, okay. uh, 1912. Dus die hadden contracten met... Uh, nou oh, ja, om, om okay. Die waren er toen nog niet zoveel. Maar later. Maar met name begon het natuurlijk allemaal... Uh, in de, uh, de danssalons uh, waar orkesten oh, ja. speelden. Maar die componisten uh, en tekstdichters... die hadden natuurlijk allemaal contracten... met muziekuitgevers inderdaad. Dus uh, die hebben ervoor gezorgd... dat er ook geld voor, uh, zoals het heet... de openbaarmaking werd uh, betaald. Want het openbaarmaken van muziek... Mm -hmm. Ja, daar moest je voor gaan betalen. Het uitgeven? De muziek, openbare of? uitvoering. Nee, het, het, oh, het spelen van muziek. Het spelen, ja, ja. Ah, ja. Dan moesten dan de orkesten daarvoor betalen. Nee, ja. Dan moesten de plekken waar ze speelden voor betalen. Maar okay. daar werd het ten horen gebracht. Vandaar. Ja. Ja. ja. Dus dat was er altijd al. En in de jaren dertig is daar uh, Stemra bijgekomen. En Stemra in de rechten voor vastleggingen van muziek. Dus... In de tijd dat er ja. de eerste grammofoonplaten kwamen. Ja. Uh, ja, daar werd niks betaald aan de componisten of techdichters. Oh, maar nou, daar hebben ze stemma voor opgericht, zodat daar ook voor betaald oh. werd. Want het moest wel van de wet. Ja. Het is uh, openbare uitvoering en, uh, ja. uh, en vastlegging. Nou ja, ik, ik heb allerlei uh, uh, auteursrechtelijke thema's moeten begeleiden, zeg maar, in mijn uh, zakelijke werk. Ja. En één daarvan was natuurlijk de totstandkoming van uh, naburgerrechten in 1993. Uh, ik begon in 1991 bij NVPI, bij de producenten die wilde dus rechten. En dat is in 1993 gelukt, daar waren ze al heel lang mee bezig. Ja, ja. En, uh, ja, het verbaast mij eigenlijk dat het zo lang geduurd heeft. Yeah. Ja, maar dat, dat yeah. was omdat er tegenstand was bij de politiek... en met name bij partijen die moesten gaan betalen. Dus ja, dat is logisch. Yeah. De horeca was er ook tegen. Yeah. want ja, yeah. die, die draaiden heel veel plaatjes en daar moesten ze ineens extra voor gaan betalen. Yeah. Want die Klopt. betaalden wel aan de Buma voor de componisten. Oh, maar niet voor de uitvoering. Maar niet voor de ah, okay. En die kwamen er toen bij en dat was Sena. Ik heb toen yeah. nog wel geprobeerd om Buma en Sena tot één organisatie te okay. krijgen... maar dat is uiteindelijk niet gelukt... Dus de Beatles hebben bijvoorbeeld nooit uh, uh, tot 1973 geld gekregen voor de uitvoering? Nee, niet vanuit Nederland, maar in Engeland waren die naburgerrechten er wel. Oh, die waren er die al vanaf 1961 of zo. Amerika, ook, ofzo. Ofzo. Ah, Amerika okay. niet, die hebben nee? nooit meegedaan. Nee. Nooit meegedaan? Nee. Nog steeds niet? Nee. <laughs> Lekker? Ja, alleen digitaal nu. Oh, oké. Okay. Ja, ja. dus, dus inmiddels doen ze wel mee. Maar ze hebben nooit meegedaan met het feit dat... Uh, Horeca-ondernemers of uh, restaurants of winkelketens moesten betalen, extra oh. moesten betalen voor de artiesten voor het uh, openbaar maken van muziek. Ja. ja, de muziek in de lift of zo, dus daar ja. dat hoeven ze niet voor te betalen. Nee. Oh, apart, nee, en er ja. kwam, dus toen die rechten hier kwamen in Nederland, waren er natuurlijk ook producenten die zeiden: Nou, dan gaan we rechtenvrije muziek maken. Ja, ja. Want dat wordt dan goedkoop ja. voor de mensen. Ja. Maar ja, dat wilden toch uh, onvoldoende mensen horen. Dus, uh, <laughs> over liftmuziek ja. gesproken. Ja. Liftmuziek, ja. Ja, ja. Ja. ja. Maar ben jij nu van mening dat... zeg maar de, de... muzikanten die zelf... hun muziek schrijven... voldoende gehonoreerd worden... met het systeem wat we nu hebben? Uh, die schrijven... Want jij, jij, je, hè, je bent zelfs deels uitvoerend. Je bent zelfs ook zelf ook... Uh, uh, uh, ...belangrijk geweest in de totstandkoming van uh, het hele systeem... ...wat daarvoor uh, voor ingericht is, in ieder geval in Nederland. Ja. Uh, maar denk je dat dat nu recht doet aan alle muzikanten... ...die uh, muziek maken, schrijven? En, en, uh, ja, nou ja, op zich is het qua rechten goed geregeld nu. Uh, ook ook door, een, uh, uh, door een Europees verdrag... Dat zegt dat ook bedrijven als YouTube... die zeiden, we geven die muziek alleen maar door... we maken niet openbaar. Die zijn ook onder het auteursrecht gaan vallen... een paar jaar geleden. Dus op zich uh, is het technisch gezien... zit het allemaal goed in elkaar. Maar er, er wordt natuurlijk vaak gezegd... Uh, dat uh, de streamingdiensten onvoldoende... Uh, dat muzikanten hebben, ja. daar onvoldoende baat bij hebben. Maar ja. als je... Je ziet natuurlijk ook dat sommige muzikanten daar best heel veel aan verdienen. Als je de hiphop scene en zo, die, die komen toch allemaal met. Ja, de grote verdienen er een hoop geld aan natuurlijk, maar de kleintjes. Ja, de, ja, maar goed, vroeger verkocht je één keer een plaat en mm -hmm. die werd honderd keer gedraaid. Althans, werden mensen thuis. Mm -hmm. En uh, daar ken je niks voor. En nu, iedere mm -hmm. keer als het nummer... Ja, ja, dat is ook heel hard Dus ja. ja. nu nummer streamen vanaf ja. Spotify of een andere uh, dienst. Ja, dan krijg je cent of zo. Ja, daar, dat, maar uiteindelijk ja. kan dat natuurlijk wel optellen. Ja. Ja. Dat, uh, ja. Dus het is, uh, ja. Je zei iets over YouTube, dat, daar is ook iets mee geregeld. Ja, nou ja, YouTube was ook een van de eerste diensten die uh, ook uh, muziek online gingen verspreiden. En die zei altijd: Ja, we zijn een technisch bedrijf, we geven alleen maar door. Ja. En dan valt het niet onder het auteursrecht. Want uh, degene die openbaar maakt, ja, dat is degene die het erop zet. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar daar nu we, betalen ze dus wel? Uh, ja, in ieder geval zijn ze verplicht om een regeling te treffen. Ja, ja. ja oh. daarvoor. Dus als je van YouTube wat afspeelt, dan krijgt de uitvoerende ook... Het is ja. minder dan Spotify, maar... Uh, oh, dat ja, wist ik ook niet. Nee. Ja. Maar dat, uh, ja, dus... Dat is allemaal wel geregeld. Maar er valt nog van alles aan te verbeteren. Maar dat moeten de, ja, de mensen te van te nu worden. dan maar doen. En, uh, mm. Een aantal muzikantenorganisaties zijn er heel actief in. Hebben jullie veel macht of hadden jullie veel macht of? als wat, als, uh... ja, als Buma Stemmeren of NVP uh, of zo? Oh, zo Buma Stemmeren ja, was ja. natuurlijk wel een, uh, een belangrijke organisatie ja. uh, in, in de muzieksector. Maar macht, ja. Uh, de uitgevers hadden daar best veel macht natuurlijk. Hmm, de uitgever, wat zijn, wie zijn de uitgevers of zo dan? Nou, de, ja. de mensen die de muziek uitgeven. Die, uh, die hebben meer macht dan. Ja, oké. Okay. Die, die, ja. die waren natuurlijk onderdeel van Buma Stemra. Dus die waren uh, die onderdeel van Buma Stemra. Ja ja. Ja. ja, ja. die hebben de componisten, de tekstdichters en de muziekuitgevers. Dat zijn de. Oh, de, drie, dat is de drie eenheid. Ja. Oh, okay. ja. en die uitgevers die vertegenwoordigen die componisten en tekstdichters. En dat stamt natuurlijk van de tijd. Dat het, het nog allemaal met bladmuziek ging en zo. Ja, ja op die manier. Ja. die zijn ze op een gegeven moment op een andere manier gaan vertegenwoordigen. Dus. <laughs> maar ja, de NVP, nou ja, niet zoveel macht dat we de, de wetgeving konden beïnvloeden. De, veel speelt hier ook, 90% denk ik van de auteursrechtswetgeving eh, komt uit Brussel en Straatsburg. Oh, toch wel. Oh, ja. Zeg maar... Uh, dus we zijn Europees, ja. heel veel in Europees verband. Zijn. We gaan oh, lobbyen okay. bij het Europees Parlement ja. om mensen te overtuigen dat, uh, dat bepaalde dingen moesten veranderen. Want, uh, kijk, uh, als je het over rechten hebt, toen ik begon in. Uh, even kijken, toen ik bij Buma Tremora zat. Ja, dat is. Nou, ik weet niet of we dat nog allemaal moeten uitleggen, maar. Omdat het auteursrecht breder is dan alleen Buma Stemra. En er. Veel dingen waren die nog geregeld moesten worden. Ja. Uh, was er, uh, uh, is er in 1984 een organisatie, de Stichting Auteursrechtbelangen, opgericht. Okay, cool. En ja, ja. Daar, bestond, uh, daar waren alle organisaties die een belang hadden bij een goed functionerend auteursrecht, ja. uh, waren daarbij aangesloten. Dus ook de schrijvers, de filmmakers, de journalisten, de hele kliek. Ja. Iedereen die daar belang bij heeft. En ik heb jarenlang dat secretariaat gedaan van die koepel, zeg maar. Okay. En wat wilden we voor dingen? Nou, we wilden dat er een vergoeding zou komen voor het uitlenen van boeken en het oh. uitlenen van. CD's en uh, CD's. Het ja. ja. okay. leenrecht. Ja, dat is er gekomen uiteindelijk. We wilden dat er een heffing kwam op blanke cassettes. Is er ook gekomen. Is er ook gekomen. Ja. Ja. Stichting thuiskopie. Ja. En die hebben we toen allemaal opgericht in die jaren. Uh, en SENA moest er dus komen... voor de naburgerrechten van artiesten en producenten. Ja. Nou, dat was wat ik zei in 1993. Uh, uh, ja. Ja, daar heb ik zelf nog bij de notaris voor gezeten. <laughs> kom ik achter, wist ik niet meer. Ja. Goed, ja. Uh, dus ja, er kwamen alle rechten en de politiek. Dat, ja. dat waren, in het begin waren dat de, de woordvoerders... zoals dat heet in de Tweede Kamer. en, dat was, uh, ja. en Die waren ons wel gezind. Uh, maar op een gegeven moment, eind jaren negentig, toen kwam natuurlijk het internet. en toen zagen we dat er illegale downloads kwamen. Ja. En, uh, de napsters en dat soort dingen. Dat, ja, dat, ja. ja. dat zij muziek konden verspreiden. Uh, wat de platenmaatschappijen toen nog niet konden. want die moesten nee. dat allemaal eerst nog regelen met die artiesten. Dat stond niet in het contract. Nee. Dat soort dingen. En de diensten waren nog niet uh, optimaal en zo. Dus, uh, dus er was een enorme illegale markt ontstaan. Ja. En dan gingen wij naar de politiek van: ja, jullie moeten daar wat aan doen. En zij zeiden: nou, jullie hebben de laatste jaren genoeg gehad. Dus verdienden we natuurlijk niet. Ja, maar goed. Genoeg verdiend, ja. ja. Toen kwam er uiteindelijk in 2001 een verdrag Europees waar uh, uh, enige bescherming uitkwam. Uh, maar toen bleven ze in Nederland zeggen van ja, maar een, een download uit illegale bron. Ja, dus iemand ja. biedt het illegaal aan en je download het. Dat is gewoon een privé kopie. En een, een legale privékopie. Ja, ja legale ja. Uit iets illegaals. Dus daar zijn. hadden we de Europese rechter voor nodig. Om ja. uh, ergens in, in de jaren 2000 uh, vast ja. te stellen dat het niet een ja. legale. Maar dat het gewoon een, een, ja. een exploitatiedaad was. Ja, Nederland was heel laag Met dat soort uh, ja. uh, regelgeving. Klopt, ja. Ja. ja. ja, dus of hij mag. Was dat toen ook met... Hoe heet dat nou? Brein? Was ja, dat, toen hebben Brein? We, dat hebben we ook opgericht. Brein toen. Okay. Inmiddels uh, was dat... Uh, 25 jaar geleden. Ja. Die Stichting Auteurs Belangen heeft vorig jaar haar 40 jaar bestaan gevierd. Het heet nu de Federatie Auteurs Belangen. Ik ben er toevallig de laatste vier jaar weer actief geweest als oh, okay. algemeen ja. secretaris. Een ja. pensioenbaantje. Ja. En uh, Brein bestond 25 jaar. Dat hebben we samen gevierd in de oh. uh, Koninklijke Schouwburg in uh, Den Haag. Ja. Maar Brein is toen inderdaad opgezet. Want ja, NVPI, eh, Buma Stemra vroeger, mm -hmm. dus de auteursorganisatie ja. die hadden een officiële politiemacht, een opsporingsdienst. Oh ja, dat is waar. Ja. Ja. En die deden twee dingen. Die keken erger, overal of er illegaal uh, muziek werd ja. gedraaid waar ze, waar ze niet voor betaalden. Ja. En ze gingen achter uh, zogenaamde piraten aan, die illegaal uh, <laughs> nou ja, cassettes ja. maakten ja, ja. en dat soort dingen. Um, en uh, later uh, hele. Viniel albums en toen ja. een CD kwam, dachten we van: Nou ja, dat, dat, dat is zo'n technisch proces dat kan niemand namaken, maar. Ja, het ja. is er gelukt. Ja. Ja, ja, ja, Dus, uh, en daar uh, is uh, heel lang uh, de onaanvolgbare Tim Kuik directeur van geweest, okay. van Brein. En, uh, maar die opsporingsdienst die, die werd toen gebruikt, zeg maar, ook door de mensen die nabuurrecht hadden of de platenmaatschappijen die ja. nog geen rechten hadden. Ja. Maar die zei wel van ja, het is een onrechtmatige daad naar ons toe. Dus ja. ook een juridisch begrip. Dus BumaSemra, neem dat lekker mee met je opsporingsdienst. Ja. En dat gebeurde toen. En ja, okay. MVP betaalde dus aan BumaSemra om dat te doen. Toen kwam de filmindustrie, die zei van ja, maar wij hebben dat ook. En die zijn dus Stichting ja. Video Veilig begonnen. En die sloten een contract met de opsporingsdienst, BumaSemra. Oh, ook ja. daarvoor. Ja, daar, ja. Toen gingen wij games, distributeurs, producenten, gingen we vertegenwoordigen bij NVPI Dat was een oh, derde. derde ja, tak. Ja. En dan gingen we ook een overeenkomst met Bulman Maar ja. op een gegeven moment uh, moest die opsporingsdienst er van de politiek mee ophouden. Dus, uh, ja, moest dat? Ja. Oh, okay. ja, dat vonden ze eigenlijk oneigenlijk. Dus uh, ja. dat, dat ja. moest maar bij de, de Field. Dus, oh, nou, ja. Er ja. Dus, is dus uiteindelijk niks geworden, de Field ECD. Ja. Um, maar um, en toen dachten we van ja, we zitten hier als NVP langs drie ja. dingen. Zitten we uh, de piraterijbestrijding te financieren, laten ja. we een nieuwe organisatie opzetten waar iedereen in zit. Dus al okay. die sectoren die er ja, belang ja. bij hebben, de boekenuitgevers zijn er ook bijgekomen mm -hmm. uiteindelijk toen die online gingen en zo. Ja. En dat werd Preijn. Ooit bescherming, rechten, entertainment, en. industrie, ja. Nederland. Je zegt nu heel vaak NVP. Uh, kan je daar nog wat uh, introductie over geven voor onze luisteraars? Wat het betekent, wat het inhoudt. Ja, dat is, nou nou ja, is, is de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie. Uh, ooit opgezet om uh, ook uh, uh, wat goede PR te krijgen. En wow. die, uh, want uh, ja, vroeger was het natuurlijk de muziekindustrie. Nou, dat is, het zijn allemaal uh, cowboys. Cowboys, en, uh, precies. <laughs> Geldklopperij. Dus uh, uh, een van mijn voorgangers heeft de NVP ook politiek op de kaart gezet, zeg maar. Door, uh, ja. door uh, de woordvoerders die zouden moeten gaan over auteursrechten mm -hmm. en aanverwante rechten, om die daarvan uh, uh, uh, op de hoogte te stellen hoe het allemaal in elkaar stak. Ja. En uh, nou ja, daar ben ik natuurlijk ook heel lang mee bezig geweest. Maar belangrijk is ook dat je dingen doet die natuurlijk maatschappelijk gezien uh, goed zijn. Okay. Uh, kijk bestrijden van piraterij was één ding en het bevorderen van auteursrechten en aanverwante rechten was een tweede, uh, maar ook bijvoorbeeld voor de filmindustrie de leeftijdsclassificatie, oh, yeah. uh, want er was een filmkeuring ooit, maar dat was voor videobanden was er niks en dat waren ook allemaal cowboy <laughs> dus daar zijn we toen uh, kijkwijzer voor begonnen, met, uh, oh ja, yeah. Nikon, okay. yeah. Yeah. dat soort dingen, ja, yeah. yeah. en uh, ja, nu, nu is natuurlijk ook uh, NVPI-druk bezig met uh, het voorkomen van uh, niet-integer gedrag, zeg maar. Uh. Kijk, de, de omslag van, uh, uh, dat is ook iets wat NVPI doet, de, de omslag van uh, uh, uh, fysiek naar digitaal. ja. Is voor muziek natuurlijk heel erg belangrijk geweest. We begonnen natuurlijk mee. Dat, dan ja. bedoel je van zeg maar, langspelplaat naar CD? Ja, ja, nee, ik bedoel eigenlijk van CD naar online. Naar, naar online. Okay. Ja. Streaming. Ja. ja, naar streaming. Ja. Want ja, CD werd gemaakt, Het is dus een hoesje bij, uh, uh, de verpakking. Uh, nou, voor ja. de platenmaatschappijen was dat toen. Ja. Toen de CD kwam, hebben ze natuurlijk wel heel veel oud werk opnieuw uitgebracht, mm -hmm. want dat werd toch wel verkocht. Daar hoefden ze eigenlijk verder helemaal niet in te investeren... Uh, nee. behalve dat het geproduceerd moest worden. Ja, dat klopt. Dus wel dat was een mooie tijd, denk ik, de Dat het dat, dat Toen ging het heel goed, ja. ja. ja. Dat was, uh, ja, jaren negentig. Ja. Ja. Ja. En toen kwam internet en toen, ja. toen kwamen de downloads. Ja. En uh, de downloads, dat werd vrij snel door uh, Apple ja, op, natuurlijk opgepakt. Uh, ja. Want die verkochten die apparaatjes... De, de iPods. De iPods. Ja. En uh, die sloten fantastische deals met platenmaatschappijen. Waardoor er geen enkele andere Apple-achtige tussenkwam. Want ze hadden natuurlijk ook afgesproken: van, ja, maar als een ander komt, dan moet hij hetzelfde betalen als ik. Ja. Ja. Dus Apple had dat nogal dichtgetimmerd. En dat was omdat ze natuurlijk hun geld verdienden met de apparaatjes. En niet zozeer met de muziek. Oh. Dus ze betaalden goed aan de platenmaatschappijen. En als het goed is, werd dat ook goed verdeeld met hun artiesten. Ehm. Um, maar daar was het natuurlijk, ja, als je dan als platenmaats bij het oude contract nog hanteert, waar de ja. royalty in staat met hoes-aftrek en zo voor de, oh, de, okay. voor de CD of voor de, uh, de LP, ja, dat, dat was natuurlijk niet terecht. Dus ja. dat is wel, inmiddels is dat denk ik goed deels omge, uh, omgewerkt, zou ik maar zeggen. Maar je ziet nog steeds dat uh, bijvoorbeeld Henk Westbroek uh, bezig is met een procedure om meer geld voor zijn online exploitatie te krijgen. We hebben met de, als NVPI aan de ene kant... en de vakbonden aan de andere kant... dus FVV FNV, kunstenbond... Euh, hebben we en de NTB... Euh, jarenlang overleg gehad... over hoe die contracten verbeterd moeten worden. Er zijn eerst aanbevelingen gekomen. Die vind je ook op de website van NVPI. Die aanbevelingen worden steeds uh, ook aangepast. Okay. Er is ook gesproken over... Uh, uh, vergoedingen die worden betaald... door platenmaatschappijen aan artiesten... Uh, er is vorig jaar nog een deal gemaakt over uh, sessiemuzikanten die uh, nooit extra be betaald nee. kregen als uh, hun muziek in het internet hit ja, ja. werd. Dus oh. Daar is ook een deal over gemaakt, dus dat is wel een, uh, een onderwerp waar NVP als uh, vertegenwoordiger van het collectief okay. zich uh, mee bezig houdt. You made me, you won't ever chain me down I've been to heaven and I've been to hell And I've been living underground You want me to be the man, you know I never wanna to be Everybody changes with the wind, send my spirit free. Just let me journey where I should not go We stand together in a one man show And need somebody to hold my spirit Ex-voorzitter, ex-directeur van Edison. Edison zijn vanaf uh, 1960, daar zijn ze, toen zijn ze ontstaan, of althans, Willem Duis heeft dat samen met de muziekindustrie toen ja, opgezet. Dat is waar. En uh, ja, we hebben in 2010 het 50-jarig bestaan van de Edison kunnen vieren. Dat, uh, ja. Toen hebben we ook een groot boek, 50 jaar Edison, uitgebracht. Ja. En dat werd uh, gepresenteerd in beeld en geluid. Uh, Leo Blokhuis heeft dat toen. Die, ja? die had ik ook net toen als voorzitter van Ladies, jury, Ach, ja. uh, ja, de Edison jury ja. aangezocht. Ja. En toen hadden we daar, uh, ja, dat was wel leuk. Ik dacht het is wel leuk om bij die presentatie Leon, wat uh, bekende artiesten van verschillende jaren uh, te ja. laten zijn. En om hun muziek dan te laten vertolken ja. door een ander. En dat waren de J's, die waren toen net begonnen. Ah. Maar ik, ik wist dat die heel goed covers uh, uh, Kon konden ja. spelen en, uh, en uh, artiesten imiteren en zo. Dus toen hadden we Rita Reis, Rob oh, okay. de Nijs en Marco Borsato, die waren er En ja. die, die zijn toen gecoverd door de triës, dus dat was. Uh, die Edisons die nu natuurlijk uh, 65 jaar bestaan, denk ik. Ja. Ja, dit, dit jaar? Ja. Dat was natuurlijk een heel belangrijk instrument... Hè, om uh, de, de politiek te interesseren voor de muziekindustrie. Is, uh, politiek geïnteresseerd? Maar. Nou ja, kijk, de, de, ja. die Edisons deden we natuurlijk allemaal... om mensen prijzen te geven. Ja. En uh, uh, ja, het, het, het ging echt om kwaliteit... of het gaat om kwaliteit van de muziek. Ja. Maar dat is niet het enige. Want het uh, belang zat natuurlijk ook met name... in het organiseren van een uitreiking of een feest... Ja. waar je ook genodigden bij hebt... Ja. En waar uh, met name uh, politici uh, ook voor werden gevraagd om naartoe oh. te komen. En uh, een aantal deed het ook altijd heel graag. Dat, uh, we hebben ook wel eens gehad dat de halve VVD-fractie... want die hadden allemaal om elkaar gezegd... Van, oh, dat was een leuk feestje, doe je <laughs> <laughs> Ik ben nog wel eens een vrouwelijk Tweede Kamerlid gebeld op de dag van... Uh, van het feest, zeg maar. van, Ik weet niet wat ik aan moet trekken. Ja. Of ik daar ook in kon adviseren. Dus ja, het dus ja, gaat om een beetje een band, op, een band opbouwen, ja. natuurlijk... met de mensen die, die wel iets voor je kunnen betekenen. Want, ja. Noem eens een uh, bekend belangrijk nummer... van uh, die de Edison heeft gewonnen. Poeh. Die we kunnen draaien erbij. Dat is misschien wel leuk. Uh, nou ja, bijvoorbeeld de Common Linets. Ik bedoel, okay. vanuit mijn... Ja. Americana... Uh, uh, invalshoek, ...heb ik dat altijd een hele leuke band gevonden. Hebben die de Ezen nog gewonnen? Ja, ja, ja. Er was nog okay. een hele rel over ook. Dus uh. Maar dat, uh, dat was altijd wel leuk bij Edison... ...dat er ook veel relletjes waren. Ja. <laughs> en niemand is ja. het ooit eens met de keuzes natuurlijk. Nee, nou ja. In dit geval... Uh, Waylon was uit de band gestapt toen... ...na, de, na het songfestival. En... Uh, nou ja, het album is toen ja. gemaakt en uh, uh, de band zoals die toen bestond, die zou Edison ontvangen. En, maar toen vond Waylon dat hij daar ook bij moest zijn en dat wilde ja. de band niet, want ja, ja, hij zat er niet meer in. En uh, hij had ook niet zo'n bijdrage volgens hun gedaan, dat dat gerechtvaardigd was. En uh, dus ik, uh, ik zat toen midden tussen Ilse en oh En, en, en Willem. Willem, ja. En de platenmaatschappij om daar nog iets van te maken. Maar... Niet gelukt. Jawel, uiteindelijk is je ja. gewoon naar de komende gegaan. Maar ja, ja. dan hadden we een boze welen. Dus ik zou zeggen, laten we ze spelen. Ja, ja. doe. doen we. jij de toekomst van de muziekindustrie? Nou ja, ik heb, ik heb de muziekindustrie eigenlijk de laatste 40, 50 jaar. Ja. Ja. Heb ik zich, zich steeds zien vernieuwen. En, uh, Toch wel. Ja, dus ik denk dat dat ook wel weer gebeurt. Ja. En er zullen altijd mensen zijn die blijven creëren. Want, uh, Zeker. Ja. Die kunnen niet anders. Ja. <laughs> we ja. hebben heel vaak dit soort discussies en op dit moment zeggen we nou... Het wordt zo onoverzichtelijk, er is zo ontzettend veel muziek op dit moment. Nou ja, dat is, dat, dat is wel een probleem voor de kleine platenmaatschappijtjes, zeg maar. Ja. Dat, uh, ja. Ik heb zelf uh, een aantal jaren geleden, ben ik ook, ook maar een soort hobbylabeltje begonnen. Okay. PS ja. Productions NL. En daar heb ik nou, mijn eigen dingen natuurlijk op uitgebracht, ja. via een met overeenkomst met een, met een uh, distributeur, dus uh, ja. iemand die dat uh, uh, als het gaat om uh, dragers naar de winkels bol ja. <laughs> brengt en uh, uh, die, die ook zorgt dat het uh, gedistribueerd wordt naar de uh, platforms, naar ja. alle streamingplatforms. Er zijn uh, zo'n vijftig of zo. Vijftig. Ja, hij wil ook kleintjes in het buitenlandse en zo. Dat gaat, ja, dat gaat allemaal. Dat, dat doen ze dan. Maar ja, het gaat natuurlijk dan om de promotie. En uh, op mijn leeftijd is, ben je ook he? niet zo bezig met social media. Dus dat, uh, nee. Maar goed, het nam ook op te koop toe. Maar ik deed ook bijvoorbeeld een bandje, uh, Roads to Rome. Ja, klopt. We dat we, is ja. een, uh, een, een band uit Hilversum. Uh, was een hele goede band. Was of is? Ja, ze zijn in de uh, coronacrisis gestopt eigenlijk. Huh? Nou, het was natuurlijk een hele goede band, omdat mijn zoon daar de zanger van is. <laughs> dat is wel niet wel zo heel. Nee, maar het was echt het was, het was een soort uh, nieuwe Kensington destijds. Zo werd het ook wel genoemd. En, uh, uh, maar dat betekende ook meteen dat ik ben toen voor met het label gaan praten wat ook Kensington deed. En zei, ja, ja, maar daar kunnen we daar hebben we nou geen plek voor. We zijn nu eigenlijk met uh, uh, chef special bezig. En, ja. Ja. en uh, zo kom ik veel meer enthousiaste ENR-managers tegen. Ze zeiden, ja, nee, kom kijken. Maar het is, het is zo moeilijk. Ja, het is maar er zo... was zoveel aanbod ook. Ja. Gewoon dat, uh, ja. dat het lastig is. We uh, zijn wel regelmatig gedraaid hoor. Dat is, dat is wel... maar voor de luisteraar ook natuurlijk. Hoe kom je nou in contact met nieuwe muziek? Hè? Ja. Misschien is dan toch de radio of de social media. Wordt, uh... Ja, Nou ja, precies. Ja. En, uh, bij Spotify bijvoorbeeld. Dat is toch het meest beluisterde platform. Daar heb je de ja. New Music Friday. Ja. En op die lijst moet je zien te komen. En dat is wel een paar keer gelukt uh, met, met de plugger, met de Roadster Home. Dus uh, en dan zie je het meteen. Uh, je uh, wil ook ja. pluggers, Spotify. Ja, er komen ook pluggers. Ja, ja. Ja? Ja. Dus er bestaan nog pluggers. Ja. Nou ja, de, de, dat je op bepaalde lijstjes wil komen, hè, dat is uh, okay. binnen je Spotify. Die ja. gaan betalen. Ja, er is niet ja. iemand die dan nou. met een singeltje de studio binnen drinkt uh, om iets te laten nou, draaien. Ja, de radio misschien wel, ja. Nou, vroeger had je altijd die op vaste dagen was er altijd de pluggersbijeenkomst ergens in een restaurant hier bij Loostrecht. Pluggersbijeenkomst. En, en daar kwamen de pluggers bij je dan allemaal braaf. Ja. Ik weet niet of dat nog gebeurt, misschien, uh, misschien voor de lol, ja. <laughs> Ik ken zo'n plugger, Ger Loogman. Oh, Ger, zeker. Ja, die, die ken, ken je ook? Ja. Ja. Ja. ja. Die zit ook in de. Ja. ja, daar heb ik ook heel veel mee afgelachen. Met Ger. Ja, aardige man, <laughs> ja. God. Leuke verhalen heeft hij ook, inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Die heeft ook een, soort, een, een, een filmpje gemaakt. Nee, dat is een heel verhaal, dus niet voor deze uitzending. Ja. Na deze cliffhanger snel weer wat muziek. En dat wordt natuurlijk Road to Rome. Met als zanger de zoon van Paul. Met het nummer Building Bridges. een beetje afronden. Nou, laten we nog even naar het lijstje met muziek ja, kijken. Ja, dat is goed. Ja, want, uh, <laughs> er staat ook uh, Daryl Hall op, van Hall Oates. Zeker. Ik heb hem laatst nog gezien in de uh, Royal Albert Hall. Speciaal naartoe gegaan, maar het viel helaas een beetje tegen. Want hij was niet goed bij stem. Nee. Maar hij heeft zo'n fantastisch programma op internet. Uh, uh, ja. Daryl from his house. En daar heeft hij, uh, ergens in, in Amerika heeft hij een grote schuur met allemaal apparaten en dingen, apparatuur. En dat is echt, Dat nodigt hij alle uh, artiesten uit ja, ja. en die begeleidt hij dan met zijn fantastische band. Ja, ja. Maar ja. Ik, ik heb dat altijd een enorm goede zanger gevonden. En omdat hij zo'n enorm bereik ook heeft natuurlijk. Ja. En het nummer Someone Like You vind ik een uh, prachtige compositie. Nou ja, hoe het in mekaar steekt. En ja, en ja. Ja, de Bee Gees. Nee, Barry Kip. De, nou ja, de beaties ben ik mee opgegroeid. Want dat zat ja. ook uh, bij uh, Polygram En daar kwamen die platen natuurlijk ook langs. En uh, bij ons thuis. Ja, dat was ook inspirerend. En uh, ja, uiteindelijk is alleen Barry Gibb nog over. En ik hoorde een tijdje terug een solo album van hem. En daar stond het nummer Home Truth Song op. En toen dacht ik, nou dat is toch ook wel weer een heel goed liedje gewoon. En... Oh, ja. uh, dat gaat, ook, dat gaat ook heel erg over hemzelf en wat hij zelf, niet fijn vindt, al de, wat hij zelf wel en niet fijn vindt. Zeg maar. die dus teksten vind je wel belangrijk. Oh. Ook in je eigen band? Jawel, ja. ja. Nou, we hebben twee albums met de PS Project uitgebracht. Het ja. eerste is uh, ongeveer tien jaar geleden. En daar staat het nummer Bring Me Home op. Dat is, uh, ja, dat is volgens mij de midlife-crisis nummer: uh, Covering Ground Losing Track. Dat Vind ik eerlijk gezegd, als ik het zeggen mag, een van de betere teksten. Oké, okay. ja. Yeah. Maar misschien niet direct volgbaar, maar dan. Uh, <laughs> <laughs> voor de goede luisteraar dan. Um, ik heb het laatste album dus vorig jaar uitgekomen, dat heet By the End of Fall. Het nummer, The yeah. End of Fall, is, uh, gaat eigenlijk over de klimaatcrisis. Oké. Okay. Het einde van de herfst. en... Uh, ik bedoel, dat geldt in een mensenleven. Dat je op een gegeven moment de seizoenen doormaakt natuurlijk. Ja. En de herfst van je leven. En dan komt de winter. Bij The End of Fall. <laughs> is daarom de titel. Maar het nummer The End of Fall gaat over hetzelfde okay, thema... Sorry. bij uh, zeg maar onze wereld waar we in leven. en uh, Matter of Time? Matter of Time, ja. Dat is een nummer dat ik uh, ooit in de jaren negentig demootje opnam met Stef Oosterlo, en Stef Oosterloo's gitarist in Leiden was die uh, met wie ik samen Dr. Rossi speelde ja. en uh, het nummer wilde ik altijd nog eens een keer uh, opnieuw opnemen dat hebben we gedaan, maar Stef is inmiddels overleden en die speelde zo'n prachtige gitaarsolo op die demo ja. en die heeft Hans Bedeker, onze producer overgezet naar het, de oh. nieuwe opname, dus als ja. je dat nummer hoort dan hoor je aan het eind een prachtige gitaarsolo. Ja. En ja, dat is Stef. Ah, dat, dus dat is een, ik, ja. een, een opdracht aan, uh, aan een overleden vriend. Ja, dat is ook mooi. Ja. Ja. ja. En ja. En waar ben je nu het meest trots op? Poeh. Oh. Nou, ik denk dat het, het belangrijkste is wel het werk geweest. Wat je bereikt hebt, eigenlijk. Ja, ja in, in ja. die zin wel, ja, ja. ja dat is. Uh, er zit een uh, grote mate van diplomatieke diensten ook bij. Ja. Dat klopt wel want Anders dan ja. hou je het niet lang vol. En sommige dingen hebben ook heel veel tijd nodig. En als je directeur bent van de platenmaatschappij... dan denk je, ja, dat doen we die rechten allemaal. Wat moeten we daar allemaal nog voor betalen? Ja, en die zo. worden op wat kortere termijn ja, afgerekend. Precies, ja, daarom. Dat dus ja. is een lange adem. Dat hebben we ook steeds uit moeten leggen, maar... Tot wel redelijk op, voorlopen, ja, daar ben ik ook ja. trots op. Ja. En ja. Maar muziek ook wel, en het ene nummer meer dan het andere. Ja. Nou, Paul, hartstikke bedankt voor deze, al deze mooie verhalen. Graag gedaan. En u, luisteraars, ook bedankt. We eindigen deze aflevering met Paul Zolleveld, met het nummer Ente Vol. Bedankt en tot de volgende keer. I can see a fire raging just outside my door My world is quickly aging, what is it calling for? I can see the surprise in the fortune teller's eyes That leaves no hope at all Our future's looking small It lost eternity Memories grow taller Until they're all you see Was it ignorance or oh greed That planted the seed And triggered the end